5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal: Herinneringen van NRC-redacteuren aan Jeroen Heldering. De decennia lang was hij verbonden aan de krant. Hij overleed afgelopen weekend. Nu eerst het NOS-journaal, Jan van der Putten. Koningin Beatrix heeft vanmiddag in het Paleis op de Dam de generale repetitie bijgewoond voor de ceremonie van morgen. Ze werd toegejuicht door mensen die zich op de Dam hadden verzameld. Na haar bezoek aan het Paleis op de Dam gaat de koningin naar het Rijksmuseum. Want daar is een afscheidsdiner voor de buitenlandse gasten die morgen bij de inhuldiging aanwezig zijn. Prins Willem-Alexander en zijn gezin kwamen rond het middaguur aan bij de Nieuwe Kerk voor de generale repetitie van de inhuldiging.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 De verdachte van de schietdreiging in Leiden heeft in zijn verhoor gezegd dat er geen intentie was om het dreigement uit te voeren. En dat dat er ook nooit is geweest. De politie en het Openbaar Ministerie gaan er daarom van uit dat de dreiging voor Leidse scholen voorbij is. De 18-jarige jongen uit Leidendorp heeft gezegd dat hij wel betrokken was bij het plaatsen van het dreigbericht vanuit Costa Rica. Maar dat hij het niet zelf op internet heeft gezet.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 De rechtbank, rechtbank benadrukte dat er streng wordt opgetreden als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt. Dan heeft hij een groot probleem, dan zit hij direct weer vast. Jongen Wordt door het Openbaar Ministerie nog steeds als verdachte beschouwd. De nieuwe Italiaanse premier Letta brengt nog deze week een bezoek aan Brussel, Parijs en Berlijn. Daarmee wil hij aangeven hoe Europees gezind zijn nieuwe regering is. Letta zei dat bij het afleggen van de regeringsverklaring in het parlement. Daar deed hij de plannen van de nieuwe regering uit de doeken. Letta kondigde onder meer aan dat hij de corruptie wil aanpakken... meer vrouwen en jongeren aan het werk wil helpen... en de loonbelasting wil verlagen. Italië moet volgens hem door groei uit de crisis komen... niet door bezuinigen alleen. Hoe hij dat allemaal wil gaan betalen is nog onduidelijk... zegt correspondent Rob Zoutberg. Als je nou hoort van waar, komt nou, waar komen nu de grote zakken geld vandaan... waarmee de regering aan de slag kan gaan... daar heb ik eigenlijk niks over gehoord.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 En dan nog het weer. Op veel plaatsen droog, zon... en vanavond en vannacht blijft het droog. Minima iets boven nul, maar er is wel kans op vorst aan de grond. Morgen droog en zonnig, het wordt 10 tot 15 graden. Woensdag wordt het 13 tot 16 graden. Dan uh, krijgt u de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er zijn twee aanrijdingen geweest bij Amsterdam. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij het Knopende de Nieuwe Meer. Daar is nu de verbindingsweg dicht naar de A10 richting Utrecht. En ook een aanrijding op de A10 de Ring Zuid. Uh, op de A10 de ring west richting Zaanstad, daar staat tussen Knopend en Nieuwe Meer en de Koentenel nu 5 kilometer. Op de ring zuid tussen Olstorp en Amstel Business Park 7 kilometer, daar is nog de rechte rij dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Hodendrecht. Volgt de borde Amersfoort via de A9 Gaas en de A1. Straks uh, in het Radio 1 journaal, eerste Kamerlid René van der Linden. Hij was bij de generale repetitie in de Nieuwe Kerk.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 Zes minuten over vijf. Er is dus gerepeteerd in de Nieuwe Kerk. Veel mensen kwamen even kijken naar prins Willem-Alexander... prinses Maxima en hun drie dochters. Amalia, daar. Maak een foto. Mooi, hè? De kom zijn Maxima. Nederlanders en Argentijnen daar. Ook Eerste Kamerlid René van der Linden... deed mee aan de generale repetitie. Goedemiddag, nee, meneer ben. van der Linden. Hallo. We kunnen schakelen, hoor. Oh, nee, ja. okay. dat is ongelooflijk. Dat um, is Het allemaal. Dit is Matthijs van der Wiel, dat gaan we straks horen denk ik. Ik was op zoek naar uh, meneer van der Linden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, daar bent u. Um, zeg, u zit in de commissie van in- en uitgeleiden morgen. Misschien goed om even te vertellen wat u dan moet doen, wat morgen uw rol is. Nou, uh, wat de naam al zegt, dat wij uh, de nieuwe koning en de koningin uh, ingeleiden doen in de nieuwe kerk. En uh, nadien weer uitgeleiden. En dat is op zichzelf natuurlijk een heel eervolle uh, taak die wij krijgen. En is er dan speciaal één iemand naast wie u loopt? Hoe, uh, hoe gaat dat? Nou, daar is een goed protocol voor. Dat is ook vandaag een beetje geoefend. zo'n grote operatie moet natuurlijk vlekkeloos verlopen. En uh, de commissie van in- en uitgeleide staat onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer. mevrouw van Milttenburg. En er zijn vier leden. Twee uit de Eerste Kamer twee uit de Tweede Kamer. En die gaan uh, vooraf, uh, uh, voordat de koning en de koningin uh, naar binnen komen, uh, begeleiden wijzen naar, uh, naar uh, de kerk en naar de troon. En we begrepen eerder van de Annemarie Goedvolk... Uh, die verantwoordelijk is voor alle muziek morgen... dat er uh, bij de muziek nog wel wat plooien gladgestreken moesten worden bij de generalen. Hoe ging het met uw onderdeel bij het oefenen? Nou, laat ik zeggen, uh, de generale repetitie is altijd om even te kijken dat iedereen weet op welk moment uh, wie wat moet doen. En ik denk dat uh, uh, zo'n repetitie altijd goed is, zodat uh, ook uh, de dag daarna alles vlekkeloos verloopt. En ik ben ervan overtuigd dat morgen dit een fantastisch groot feest <lacht> voor Nederland wordt. Uh, ja, zo is het een mooi antwoord om te zeggen dat er wel het een en ander misging, maar daar kunt u niks over zeggen. Nee, maar laat ik zeggen, het is mij ook niet zo opgevallen dat er echt, echt dingen misgingen. In dat opzicht denk ik dat uh, uh, de voorbereidingen die uh, zo lang, zo intens uh, uh, uh, plaatsgevonden hebben, dat die ook uh, borg staan voor een heel uh, goed verloop. En wat voor indruk maakte de aankomende koning vandaag, zo aan de voormiddagavond van morgen? Nou, het was, de hele bijeenkomst was zeer ontspannen. Uh, we kijken allemaal uit naar het uh, grote gebeuren. Wij, uh, uh, ook iedereen die er was uh, had natuurlijk het gevoel... Uh, dit wordt een heel groot feest voor, uh, voor heel Nederland. En het bijzondere is dat u er uh, 33 jaar geleden ook bij was, hè? In de Nieuwe Kerk. En dat was toen wel een ander gevoel, denk ik. Ja, dat is waar. Uh, de omstandigheden zijn wel, uh, wel gelukkig, zeg ik erbij, helemaal anders. Uh, daar heeft ook de uh, Beatrix in de loop van al die jaren... een fantastische bijdrage toegeleverd dat uh, uh, uh, haar... In, in die jaren, uh, zowel in eigen land als in het buitenland, uh, zoveel respect en bewondering uh, hebben opgeroepen dat ja, ook iedereen het gevoel heeft: we moeten er een feest van maken. En uh, in 1980, uh, ja, toen hebben wij in de nieuwe kerk weliswaar niet meegekregen wat er zich buiten allemaal afspeelde, uh, maar toch hoorde je het gejoel En, uh, en de sirenes en de en helikopters. De sirenes, uh, dat was wel een, een, een, een grote vlek op het uh, geheel. En het uh, betekende ook dat uh, al dit soort zaken uh, in de publiciteit veel te veel de overhand gekregen hebben. In plaats van de prachtige uh, uh, overdracht toen de tijd van Juliane naar Beatrix. met uh, de prins gemaal uh, uh, Prins Klaus. Uh, wat toch op zichzelf ook uh, gebleken is: uh, een, uh, een zegen voor dit land geweest is. Wat vond u vanmiddag van de sfeer in de stad? De sfeer was heel ontspannen, uh, heel uh, feestelijk alvast. Uh, het begon met, met, met toch al wat, uh, wat koud in de lucht. Uh, maar langzaam kwam de zon door en zag je dat die stad zich vulde met, uh, met en Mensen die, uh, die, uh, die er heel uh, plezierig en uh, feestelijk uh, aan toe gingen. En nu is het ook zo dat morgen um, de Kamerleden een, een eet afleggen aan de Nieuwe Koning. Um, een aantal Kamerleden doet dat niet, maar is er wel bij. Wat vindt u daarvan? Nou, daar heb ik niet zo geweldig veel hè, voor eerlijk gezegd. Want als je aan zo'n grote feestelijkheid deelneemt... Uh, en je hebt principieel bezwaren tegen het afleggen van de eed of de gelofte... dan uh, zou het mij meer gepast voorkomen dat je zegt... ik neem niet aan die feestelijkheid deel. Uh, toch deelnemen, maar niet je nakomen wat ook in onze grondwet staat. En wat lachzige uh, ik als een vanzelfsprekendheid beschouw... Uh, dat geeft voor mij het gevoel van uh, een beetje uh, principe in raai right te right. En uh, uh, daar hou ik niet zo van. En is er nog gesproken vanuit de Eerste Kamer, voor zover u weet, met, met die Kamerleden, uh, om te zeggen ja, blijf dan weg? Dat weet ik niet. Uh, uh, iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. Uh, ook de keuzes die men maakt. Uh, ik zelf ben een uiteraard voorstander van het afleggen van de eet. Dat heb ik mijn leven lang gedaan, dat zal ik ook blijven doen. Omdat dat bij mijn zeg maar, geloofsovertuiging ook hoort. Uh, maar ik, las, ik laat dan iedereen over hoe uh, men daarmee omgaat. Goed, René van der Linden, blijft u in Amsterdam voor morgen of moet u nog op en neer? Nee, ik blijf in Amsterdam. Uh, ik wil ook uh, een beetje van het, de voorbereiding die hier plaatsvindt uh, genieten. En uh, ik denk dat wij morgen voor Nederland, maar ook uh, voor de uitstraling van Nederland in het buitenland... een geweldige dag moet gaan. Ja, mag, u, mag u trouwens erbij zijn in het Rijksmuseum... of is dat alleen voor buitenlandse gasten vanavond? Uh, vanavond ben ik niet bij het Rijksmuseum. Okay. Nou, morgen bent u er wel bij de commissie van in- en uitgeleide. René van der Linden van het CDA, Eerste Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Het was meester J.L. Heldering... maar voor Nederland was het eenvoudig Heldering genoeg... Het zijn de eerste woorden die NRC Handelsblad wijt aan hun overleden oud-hoofdredacteur en oud-columnist. Jeroen Heldering zette vorig jaar op 94-jarige leeftijd... zelf een punt achter zijn carrière. Hij stopte met zijn column voor de krant. Hoeveel invloed hij had op uh, bijvoorbeeld de politiek... dat durfde hij zelf toen niet te zeggen. Ik kan er hoogstens zeggen dat ik wel gelezen werd. Uh, dat bleek wel uit de reacties. Uh, en, uh, maar of dat invloed heeft gehad, dat weet ik niet. Dan moet je eigenlijk aan de... De bewindslieden van die tijd, of de Kamerleden van die tijd... moet je dat vragen. Het is ook wel eens gevraagd. De, en de een zei nee, de, de, de ander zei ja. Maar, um, dus dat is verschillend. Maar ik kan daar niet over worden. Volgens Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad nu... wil de heldering zijn mening niet opdringen. Hij zegt, ik wil de mensen via mijn stukken, via mijn rubriek, aanzetten tot denken. Dus ik stelde veel vragen en ik probeerde de mensen aan te zetten tot uh, uh, denken. Nou, uiteraard is er veel aandacht in de krant voor heldering vandaag. Colette van Nuenen sprak op de redactie van NRC met commentator John Kroon. Hij staat op de voorpagina, natuurlijk niet alleen met een verhaal, maar ook met een foto. In 2008, 90 jaar, toen denk ik. Toen groene, lamsvolle trui, bril op, bloemetje op de achtergrond... Schilderijtje in zijn huis, neem ik aan? Dat is in zijn huis. Deze foto die op de voorpagina van de krant staat, is wel heel kenmerkend. Hij was een oude man die altijd een trui droeg en een keurige broek, zoals je kunt zien. Ja. Jullie hebben commentaar, is er aangewijd En een uh, ja. grote necrologie. Wat vond je belangrijk om over hem te vertellen vandaag in de krant? Wat voor man het was. En dat was een man van de... meer van de analyse. Dan van, het, dan van de harde mening. Hij hield van de zuivere redenering. Hij hield van zuiver denken. Hij hield niet van slordig taalgebruik. Dat paste allemaal bij hem. Dus die man was voor uh, NSC-redacteuren... eigenlijk ook een soort schoolmeester. Dus... dus je hebt zelf ook wel eens op je donder gehad van hem? Nee, want ik maak nooit fouten. Dus Hij uh... <laughs> heeft een keer een prachtige column geschreven... over een... de noodzaak van een comma. Of wanneer een comma er juist niet moet staan. En dat dat... Uh... Ingrijpende gevolgen kunnen hebben, of je een komma erin zet of weglaat. En dat ging in dit geval over een diplomatiek stuk. Het kon het verschil tussen oorlog en vrede uitmaken: het plaatsen van een komma. Nou, kom daar maar eens op. Dus het was een man met, uh, met grote ideeën over uh, uh, uh, het wereldtoneel, maar ook kleine ideeën over zoiets als het plaatsen van een komma. Dat was zo mooi aan hem. De, de, ook, ook is een keer een tragisch gebeurtenis geweest. En dan die de trap. En die trap is buitengewoon stijl. En daar viel hij van af. En vervolgens brak hij zijn nek. Hij was al boven de negentig. Ik denk dat hij uh, een gebroken nek, dan denk je, dan denk je toch uh, wat erg. Maar het was een, in dat opzicht een volkomen laconieke man. Die uh, uh, accepteerde wat hem overkwam. Nou, Helding heeft twee keer zijn verstek laten gaan met zijn column. En daarna schreef hij er weer een. Die is van 19 augustus 2010. Zal ik daar een stukje van voorlezen? De eerste Alinea. Van mezelf had ik niet bepaald gedacht dat ik op mijn achterhoofd gevallen was. Maar nu is het toch gebeurd. Sterker, ik heb mijn nek gebroken. Een uitdrukking die ik alleen in overdrachtelijke zin kende, althans gebruikte. En nu is dit in werkelijkheid met mij gebeurd. Zoals u ziet, niet met fatale gevolgen. Binnen tien dagen was ik in en uit het ziekenhuis. De wetenschap staat voor niets. Al dus uh, heldering via John Kroon van NRC Handelsblad. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Lucella, het zijn alleen files bij Amsterdam. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knopende Nieuwe Meer 4 kilometer. Is daar vastgelopen omdat op Knopende Nieuwe Meer de verbindingsweg naar de A10 richting Utrecht dicht is. Op de A10 de Ring West richting Zaanstad, tussen Knopen de Nieuwe Meer en de Koetenul 6 kilometer. Was een aanrijding op de A10 de Ring Zuid, tussen Geusveld en Rijn nog 7 kilometer. De weg is daar weer vrij. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. You know I like my girls a little bit older I just want Your Love, een single uit 1985 van de Britse band The Outfield. Het wordt drukker en drukker op de Dam in Amsterdam. Jeroen de Jager die staat daar midden tussen de mensen. Uh, Jeroen, wat zie jij om je heen? Wat zijn de mensen aan het doen daar? Die zijn vooral uh, de sfeer even aan het proeven hier. Even voelen dat het hier morgen staat te gebeuren. Dat is een beetje het idee wat ik erbij heb. Ja, u lacht mevrouw. Hallo. U lacht of niet? Ja. Wat bent u aan het doen? Wij zijn ook de sfeer. Toch even hierbij willen zijn. Hè? En dan kijken hoe het plein is versierd. Uh, want je hebt natuurlijk die uh, speciale inhuldigingsversiering... die nu helemaal af is. Dus het plein ligt er in vol ornaat bij. De media die hebben zich geïnstalleerd. Die staan daar uh, al met hun camera's gericht. Uh, met, uh, met hun correspondenten. met uh, Op de achtergrond dan het paleis op de Dam. Het minst versierde gebouw. Helemaal niet versierd zelfs. Behalve dan de onderdoorgang waar morgen... Uh, de koning en de koningin richting uh, de Nieuwe Kerk zullen, zullen lopen met hun gevolg. Dus uh, ja, gezellig hier. En er staan ook al mensen een beetje klaar. Zo. En, en wat zie je van de veiligheidsmaatregelen? Ja, niet zo heel veel. Er zouden hier heel veel stiller moeten zijn, zou ik maar zeggen. Politieagenten uh, die niet in uniform zijn, er staan hier wel uh, busjes van de politie. Overigens, de uh, ME, heb ik ontdekt, loopt voor het eerst tijdens deze Koninginnedag... rond in het nieuwe uniform... Wat ze hebben aangeschaft. Dus dat is leuk om te zien. Um, er is heel veel beveiliging natuurlijk. Morgen 10.000 agenten in, uh, in Amsterdam. Uh, 6.000 uit het land, 4.000 uit Amsterdam. Alle uh, groepjes agenten uit, van het platteland, uit het land, uh, worden begeleid door een Amsterdamse agent. Zodat ze de weg een beetje vinden in de stad. Uh, ja, alle diensten zijn natuurlijk aanwezig. En de precieze veiligheidsmaatregelen die zullen we eigenlijk nooit weten. Uh, er zijn heel veel scenario's uh, doorgesproken. 23 scenario's totaal uh, heb ik, uh, heb ik uh, horen zeggen. Dus, uh... Ze zijn op veel voorbereid. Of ze op alles zijn voorbereid, dat zullen we morgen meemaken. We hoorden eerder dat het een koude nacht wordt, zo'n 2 graden. Dat betekent nogal wat voor uh, mensen die alvast een plekje uh, bezet ja. willen houden. Dus, zie jij dat soort mensen die daar met dekens, slaapzakken, weet ik het wat, uh, langs de route gaan zitten? Dat soort mensen is er gewoon nu, Deze meneer bijvoorbeeld met zijn camera, een uh, Nikon met een grote lens erop, want u wil... Ja, de balkon zijn fotograferen. Ja, die wordt wel 10.000 keer door anderen gefotografeerd, professionals, maar u wil het zelf. Klopt, ja, maar die zijn niet zo mooi als die van mij. U staat hier met uw oranje t-shirt aan, een cap op en een campingstoel. Een campingstoel, ja. Maar ik zie geen slaapzakken en het kan heel erg koud worden. Ja, maar ik ben warmbloedig. Warmbloedig, dikke jas. <laughs> ja, een dikke pooljas aan. Dus, uh... Anderhalf uur hier nu? Uh, ja, anderhalf, twee uurtjes. Heeft u dit eerder gedaan? Nee, nee, niet zo... 33 jaar geleden? Nee, niet zo, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik ben wel met koninginnedag wat foto's gemaakt. En dan ga je eventjes wat vroeger, maar niet uh, zo extreem. Dat, uh, en wat drijft u, als ik vraag? Nou, mag? weet je, het was de bedoeling om vannacht te gaan. Uh -huh. Maar ik uh, keek op de webcam en toen zag ik ineens van... Wow, het is toch wel heel erg vol. Ik denk, uh, als ik nog wat wil zien, als ik vooraan wil komen... Dan moet ik nu vertrekken. Ja. Maar ja, het valt mee. En u staat vooraan? Ik sta vooraan. Ja. Dat is Gelukkig. Zeker is. Ja. Ja, nee. U meneer, want u loopt hierom, maar u blijft niet slapen, hè? Nee, ik blijf hier niet slapen. Ik, de, zij is schreeuwend dat u heeft op uw jas staan BHV-centrale, bedrijfshulpverlenerscentrale. Ja. U weet veel van beveiliging. Ja. U ziet die hekken hier, want hier staan die hekken die ze ook bij concerten gebruiken van Mojo Concert. Die niet om kunnen vallen, Precies. waar ja. mensen weer aan de achterkant uh, op kunnen gaan staan... en ja. eventueel ja. mensen die flauw vallen naar ja. binnen kunnen trekken. Juist, ja. exact. Ja. Dat en... vindt u wel een veilig idee? Ja, dat, uh, dat is geweldig dat ze dit zo gecreëerd hebben. De hekken zijn goedgekeurd? De hekken zijn wat mij betreft in mijn ogen goedgekeurd. Wat nog meer? Is het allemaal, als, als u met uw veiligheidsoog kijkt, goedgekeurd? Uh, deels. Uh, ik heb inmiddels wel begrepen dat er 25.000 mensen toegestaan worden. Ja, op de 20 dam. tot 25.000. Ja, dus, uh, dus dat is... Dat dan uh, mijn insie is wel uh, redelijk overzichtelijk dan. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, goed, uh, ja... Je, gaat, je kijkt toch van, ja, wat zou er eventueel kunnen gebeuren? Ja. En dat is gewoon puur uit uh, vaknieuwsgierigheid. Uh, ja. ja. Al die mensen, Lucella trouwens, die vandaag hier waren, uh, die kwamen ook om een glimp op te vangen van, uh, de van Prins Willem Alexander, van uh, Maxima, van de drie uh, prinsesjes. Die hebben namelijk generale repetitie gedaan. Kun je niet zien, want er uh, staan hekken met zeil ervoor. Uh, wat ik wel zag, een, een foto met de drie prinsesjes. Ik zag voor het eerst dat die drie prinsesjes niet dezelfde kleding aan hadden. Amalia had iets anders aan. Alsof ze voor het eerst getoond wordt als de nieuwe kroonprinses. Ja, Had... nou het schijnt wel vaker te gebeuren, hoorde oh. ik vanmiddag. Maar nou, dat is dan ik dan zal een... je vertellen, morgen hebben wij op Radio 1 <laughs> iemand de hele dag... Oh, okay, die, die, die ons dat alles over gaat ja, vertellen. Ja, ja. De majesteit is hier trouwens ook. Uh, is ze al weg trouwens? Hebben jullie al weg zien gaan, uh, koningin uh, Beatrix? Als het goed is, is ze nog hier aanwezig. Ze zijn nog aan het repeteren. En daar staat iedereen ook een beetje naar te kijken... om toch misschien even die glimp op te vangen. Oké, okay, Jeroen de Jager, jo. dankjewel. Um, en dan uh, hebben we iemand nu aan de lijn die morgen iets bijzonders gaat doen. Die namelijk gaat meesurfen met de nieuwe koning. Met de koningsvaart op het ei, morgenavond in Amsterdam. Dorian van Rijsselberg, de Olympisch kampioen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan heb je al veel gehad. En dan dit. Dat lijkt me wel een bijzonder moment. Ja, ongelooflijk. Uh, ik was super vereerd uh, toen, toen mij de vraag werd gesteld om, uh, om dit te doen. Windkracht 5 hoorden wij in de avond. Kan je daar wat mee? Nou, we maken er wel wat van. <laughs> dat is niet zoveel voor jou. Je hebt liever meer, denk ik. Of, uh... nee, nee, dat is prima. Ik bedoel, het, hoeft, het hoeft allemaal niet zo gek hard te gaan... want anders kan het boot het ook niet bijhouden. Dus uh, nou, we gaan er gewoon iets moois van maken. Ja, want, want he, wat voor instructies heb je gekregen? Hoe lang mag je meesurfen? Nou, ik weet het niet precies, maar uh, ik, ja, ik ga ervan uit dat het iets van... Uh, nou, het zal zijn, vijf minuten duurt. Vijf minuten en dan vaar je dus met de boot mee of ga je er rondjes omheen doen? Wat, uh, wat, nee, wat ben je van plan? Netjes, uh, we, zullen, we zullen alles volgens uh, protocol moeten doen. Dus ik, de, ik uh, denk dat ik er vast uh, gewoon netjes voor moet blijven varen. Ja, en, en, en, en, en kan je dat? Want jij gaat het liefst natuurlijk zo snel mogelijk er vandoor. Ja, het liefst wel, maar voor deze ene keer maak je wel een uitzondering. Ja, en en maar ook geen stuntjes, dat soort dingen uithalen? Nee, het materiaal waar we de Olympische, van de Olympische klas is niet heel erg uh, voor stunten en dat soort dingen. Dus het zal moeilijk gaan en op het ei is ook niet door heel veel water. Um, dus, Je bedoelt uh, niet zoveel golven? Nee, inderdaad. Dus Het zal moeilijk zijn om allemaal trucjes te gaan doen, maar we gaan lekker gewoon varen en het niet te gek maken. En nu heeft iedereen ongeveer die er morgen bij mag zijn kledingvoorschriften gekregen. Um, ga jij nog iets speciaals doen? Nee, nou, ik moet inpak. <laughs> Echt waar? Ja. In pak, nou, in, in surfpakken in mijn, in mijn, of in gewoon pakken? Ja, ik denk in mijn winterpak. Ah, ja, ik wou het wel zeggen. En doe je dan een speciaal pak aan of zie je dat morgen dan wel? Nou, ik ga morgen kijken of er iets uh, wat, uh, wat aan kan gebeuren. Maar, ja, want het uh, wordt het algemeen... hartstikke koud, hè? Ja, het zal wat visjes zijn. Dus ik ga proberen vooral geen koud te vatten. En uh, uh, Willem-Alexander staat natuurlijk bekend om zijn binding met sport. Uh, uh, uh, heb je wel eens contact met hem? Uh, nou, ik heb hem, uh, ik heb, niet, uh, niet dat ik hem elke dag op bel of zoiets, maar uh, nou, hij is natuurlijk tijdens de Olympische Spelen naar Weymouth toegekomen, waar wij de Olympische Spelen hadden dan. En uh, daar heb ik hem ontmoet en dat was, ja, dat was heel erg uh, mooi. En, en ben je nu al in Amsterdam op het moment? Nee, ik sta momenteel op het strand, op Texel, en ik kom net van het water af. Ah, heerlijk. Dus morgen pas ga je die kant op? Morgen pas komen we richting Amsterdam. Nou, veel plezier, Dorian van Rijsselberg. En wij kunnen dat s'avonds allemaal uh, zien. Het wordt allemaal uh, gefilmd. Ja. Ah, dankjewel. ja, dank je wel. Ja, dank Goeiedag nog. Dorian okay. van Rijsselberg was dat. Stel, u ontvangt AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank... en u bent vakantieplannen aan het maken. Dan is het handig om te weten wanneer uw vakantiegeld wordt overgemaakt...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 Het is 1 e. minuut voor half 6. Het NOS-journaal, Jan van der Putten. De nieuwe Italiaanse premier Letta heeft zijn regeringsverklaring afgelegd. Nog deze week brengt hij een bezoek aan Brussel, Parijs en Berlijn. En daarmee wil hij aangeven hoe Europees gezind zijn nieuwe regering is. Letta kondigde onder meer aan dat hij de corruptie in Italië wil aanpakken... meer vrouwen en jongeren aan het werk wil helpen... en de loonbelasting wil verlagen. Italië moet volgens hem door groei uit de crisis komen... en niet alleen door bezuinigen. Koningin Beatrix is in het paleis op de Dam... bij de generale repetitie voor de ceremonie van morgen. Ze werd toegejuicht door mensen die zich op de Dam hadden verzameld. En na het paleis op de Dam gaat de koningin naar het Rijksmuseum... want er is vanavond een afscheidsdiner voor de buitenlandse gasten... die morgen bij de inhuldiging aanwezig zijn. Bij het Nationaal Comité Inhuldiging zijn intussen meer dan 4000 dromen voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima binnengekomen. Vrijdag stond de teller nog op 2800. Die dromen kunnen nog tot en met vrijdag worden ingediend. De jongen die op internet zou hebben gedreigd met een schietpartij op een school in Leiden... was niet van plan om dat dreigement uit te voeren. De jongen van 18 uit Leidendorp heeft dat gezegd in zijn verhoor. Volgens een advocaat heeft hij het dreigbericht niet zelf op het internetforum Fortune gezet. Hij heeft wel bekend dat hij erbij betrokken was. Een Amerikaan zou het bericht vanuit Costa Rica op het forum hebben geplaatst. En het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen wordt voorlopig niet overgenomen. Het ziekenhuis dat failliet dreigde te gaan. sprak met drie regionale ziekenhuizen over een overname. Maar banken en verzekeraars vonden het financiële risico te groot. Ruwaard van Putten is nu in gesprek met een nieuwe overnamepartij. Het ziekenhuis raakte in 2010 in opspraak. door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer op de afdeling Cardiologie. En dat zijn de hoofdpunten. Dan krijgt u het weerbericht. Peter Kuipers-Munneke. Vandaag trok er een band met regen van het westen naar het oosten over het land. Maar het is nu op de meeste plaatsen droog en de zon breekt ook langzaam door. Vannacht is het droog en op de meeste plaatsen helder. En ook op vanaf, vannacht zijn er hooguit in het zuidoosten wat wolkenvelden. Onder die heldere hemel koelt het wel flink af naar een graadje of twee tot drie. En aan de grond kan het hier en daar zelfs een graadje vriezen. De wind is zwak tot matig en draait langzaam van het westen naar het noorden. Morgen, dan is het koninginnedag. En die verloopt droog. ochtends is het in het zuidoosten bewolkt, maar in de rest van het land begint de dag zonnig en fris. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar de zon zal zich ook uitbundig laten zien. De temperatuur die komt uit op een graad of 12 à 14. De wind is inmiddels gedraaid naar het noorden en neemt overdag in kracht toe tot windkracht 4 in het binnenland. Mogelijk kracht 5 aan de kust en aan het IJsselmeer. Als je in de wind staat voelt het morgen wat fris aan, maar uit de wind wordt het morgen een heerlijke dag. Na morgen dan stijgt de temperatuur naar zo'n 15 graden en is het rustig, licht wisselvallig weer. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Alleen de files bij Amsterdam hoorden we van jou, Jolanda van der Velden. Ja, er is wel wat bijgekomen nu bij uh, Amersfoort ook. Maar ja, ik begin maar met die files bij Amsterdam. De A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Sloten nog maar 2 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 3 kilometer. Verderop tussen Knopen de Nieuwe Meer en Westport 5 kilometer. Van Geusveld naar Knopen de Nieuwe Meer ook nog 3 kilometer. Dan de aanrijding bij uh, de afrit Maarn op de A28, van Utrecht naar Amersfoort... daardoor tussen Soesterberg en Maarn drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Om de rechtszaak tegen leden van de Duitse NSU bij te wonen... moest je loten als journalist. Die leden staan terecht voor de moord op negen mensen... bijna allemaal Duitsers van Turkse komaf... Voor de 50 beschikbare plaatsen hadden zich honderden journalisten gemeld uit Duitsland, maar ook uit andere landen. En onze correspondent Wouter Meijer is ingeloot. Wouter, um, dat is natuurlijk als journalist belangrijk dat je bij zo'n groot proces kan zijn. Ja, precies. Het is niet iets. Trots op de Zuid is dus gewoon geluk zo'n loting. Maar we zijn wel een van de vier plaatsen die we hebben gekregen... ...plaatsen voor niet-Duitse en niet-Turkstalige media. Dus dat is wel bijzonder. En dat betekent ja, dat ik jullie vanaf volgende week... dan ...uit de eerste hand kan vertellen hoe dat proces van start gaat. En wat is de reden dat er, dat er een loting aan te pas moet komen? Gebeurt dat vaker in Duitsland? Nee, maar het gebeurt ook niet zo vaak dat er zoveel belangstelling is en dat er in een rechtszaal eigenlijk maar heel weinig plaats is. Er zijn maar vijftig plaatsen voor journalisten. Het proces was eigenlijk al twee weken geleden begonnen. Maar op het laatste moment heeft het constitutioneel hof in Karlsruhe geoordeeld dat de toewijzing van die plaatsen niet door de beugel kon. De rechtbank had die plaatsen eerst gegeven aan iedereen die als eerste de e-mail had beantwoord om je aan te melden. Toen bleek dat daar bij de eerste 50 geen Turkse media bij waren. Terwijl acht van de tien dodelijke slachtoffers van dat nazi-trio van Turkse afkomst waren. Toen moest alles opnieuw met een loting waarbij precies is ingedeeld: zoveel plaatsen voor Duitsstaligen, vier voor Turkstaligen en nog een paar voor andere talen. En de Turkse krant die dat proces had aangespannen... die heeft nu door die loting wel een plek. Dat is eigenlijk puur geluk, maar in hun geval wel verdiend, zou ik zeggen. Ja, dat, dat denken wij, hè, dat dat puur geluk is. Dat, dat is nemen we geluk, dan maar aan. Er, er, er was een notaris bij okay. en de voormalige spd leider en uh, burgemeester van <kwijnt> München had een Vogel op zijn oude dag als getuige. Dus dan kan er eigenlijk niks van misgaan. Die, uh, die moeten wij geloven. Zeg, ja. dat, dat proces dat begint dus volgende week maandag. Denk je dat dat veel los gaat maken in Duitsland? Ja, dat gaat heel veel losmaken. Het heeft ook al heel veel losgemaakt. Dat is eigenlijk jammer dat dat door dat uitstel en dat gedoe over die journalistenplaatsen... dat dat zoveel aandacht heeft gekregen, want daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om. Het gaat niet over ons, het gaat over de hoofdverdachte Beate Tjeppe, vier van haar handlangers... en natuurlijk alle slachtoffers eh, van wie veel nabestaanden daar zullen zijn... die doen allemaal mee, ook als mede-aanklager. Dus je hebt allemaal advocaten. En er is ontzettend veel te doen geweest over waarom het zo lang geduurd heeft... voordat überhaupt duidelijk werd dat al die moorden door hetzelfde trio waarschijnlijk zijn gepleegd. Wat er allemaal mis is gegaan in die tijd. Vervolgens heeft het nu intussen anderhalf jaar geduurd sinds we dat eigenlijk allemaal weten voordat het proces kan beginnen. Dus de verwachtingen zijn ook enorm. En de angst is eigenlijk vooral nog dat tijdens dat proces het eigenlijk meer om criminele kwesties gaat... en om alle politieke achtergronden die er natuurlijk wel degelijk ook zijn. Wouter Meijer was dat vanuit Duitsland. Dankjewel. Dan gaan wij naar uh, Zeeland. In Zeeland hadden ze een probleem vandaag. De provincie kon geen koor vinden dat het koningslied morgen wil zingen. Een kinderkoor zou het eerst doen. Dirigent vond de tekst onder de maat, dus dat ging niet door. Toen was er iemand gevonden, toen toch weer niet. Sjaak van den Berg van de ik stichting Evenementen Middelburg. Moet ik het nog een keer proberen of bent u daar, meneer van den Berg? Nee, meneer van den Berg is er niet. Wij uh, wachten even... Uh, tot zo, dan krijgen we vast wel contact met uh, de man van de stichting Evenementen Middelburg... om te horen of ze alsnog een koor hebben gevonden. Girl, I say, if only Love, love, love, Avalanche City hoorde u. Kijken of we nu contact kunnen krijgen met uh, Sjaak van den Berg... van de stichting evenementen Middelburg. Volgens mij wel. Ja. Goedemiddag. Ja, ik ben er. Ja hoor. Zeg, u had een probleem, want er was uiteindelijk geen koor... dat uh, het koningslied morgen zou kunnen zingen. U deed een oproep vanochtend bij ons in het programma uh, ja, voor een koor... om het toch door te laten gaan morgen namens Zeeland. Uh, uh, heeft het geholpen? Ja, het heeft geholpen. We hebben een koor. En welk koor is het geworden? Dat, dat is een uh, popkoor uh, uit Kats. Hm. Het is een gelegenheidskoor, een, een, een, een want uh, het, het is een, eigenlijk een aantal leden uit een bestaand koor. Dat bestaande koor zag het niet zo zitten om uh, uh, dingen te doen, om zo uh, uit te zingen. Maar een aantal leden die hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van, nou, we gaan dat toch zingen. En dat is dan een... Uh, en een jongen die heet Sendo Smith, die, is, uh, die is, uh, zit bij de musical vrienden. En die gaan samen met, uh, met dat koor komen ze naar Middelburg en gaan ze het uh, lied zingen. En zijn dat er met... dan genoeg? Want dit is dus twee spalt in dat koor. Er komen ja, er toch een paar. Is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. En die man die, die, die, die dat regelt voor ons, die uh, zegt ik heb minimaal tussen de 15 en 20 uh, zangers. Komen dan de jongens nog bij, de jongens en meisjes van dat uh, musical uh, vrienden. En ja, ik denk dat we de hout tussen de 20 en 25 hebben. En um, dat is naar mijn mening voldoende. Want er was ook nog een aanbod vanuit België, de Mavericks, een popband ja. uit België. Wat ja. doet u met hen dan? Nou, die gaan samen, die, die, die, die spelers, die, die gaan muziceren en hun zingen daarbij. Dus het is in deze een een enorme samenwerking ineens. Die dus morgen hebben we Tom even proberen vlak voordat uh, half halen uh, dat het uh, vanuit de hooi komt. Gaan we toch waarschijnlijk even proberen. Vanavond gaat dat gelegenheid koor in Kasten oefenen. Dus we gaan het hier toch nog eventjes uh, vanavond even uh, proberen uit het uh, hoofd te leren. En, en dan uh, vanavond oefenen, morgen optreden, gebeurt dat dan in, in Middelburg? Ja om half acht morgen op de grote markt in Middelburg bij het grote podium. Nou, u bent uit de brand uh, geholpen, Jaak van den Berg van de Stichting Evenementen Middelburg. Dank u wel. Ja, u ook hartelijk dank, hè? Joep, mm, dag. Ja. Ja, veel mensen volgen de abdicatie en in de inhuldiging morgen van een afstandje. Maar er zijn ook nog eens 500 uh, mensen die daar met hun neus bovenop zitten. Zij mogen de inhuldiging van de koning in de Nieuwe Kerk meemaken. Zij zijn uitgekozen uit al die provincies. Martijn van der Zanden zocht zo iemand op. Even kijken hoor. Um, hier. Zo, ja. Deze machetknopen doe ik om. Wat voor knopen zijn dat? Uh, deze zijn van mijn uh, studentenvereniging. Er zat het logo van op. en uh, Mijn batels ook. Misschien zal ik uh, mijn batels onder het vestje dragen. Ja, en je jacket, dat hangt hier al klaar. Zwart. En aan de binnenkant? Ja, een grijs vestje. Een beetje, het is een feestelijke gebeurtenis, dus dan mag dat. Uh, want normaal is het uh, zwart. Ja, ik heb hem natuurlijk wel gehuurd, want deze ook ik niet in de kast hangen. Een das erop van mijn uh, genootschap. Jus Sanctus. Ja, hij is nog nieuw. Gelukkig. In de verpakking. Nog, gelukkig. Geen biervlekken. Dat leek me wel zo, uh, zo netjes. Hoe spannend is het voor jou morgen? Ja, meer spannend in benieuwd wat er gaat komen. Uh, maar ja, goed, ik hoef zelf niks te doen of zo. Dus, dus uh, het is minder uitkijken dan dat ik dan erg nerveus ben uh, om daar te zijn. Zeg maar. En hoe kom jij als burger in die nieuwe kerk terecht? Ja, ik, uh, ik had uh, toevallig meegekregen dat je daarvoor kon aanmelden. En toen dacht ik, ja, dan schrijf ik een, uh, een brief naar de, naar de voorzitter van de Eerste Kamer. En zo waar, uh, ja belt ze op van, je uh, kunt langskomen. Daarbij heb je ook nog even gebruik gemaakt van je achternaam, hè? want die is burger. Ja, klopt. Ja, ik denk, uh, als je dan toch ergens mee moet opvallen, dacht ik, uh, nou, ik vond dat mijn achternaam al een invitatie aan zich was. En uh, ja, kennelijk is dat goed gevallen. Ja, want ze zochten burgers. Ja, daarom. Heel makkelijk. We hebben natuurlijk al veel gehoord over wat er morgen gaat gebeuren. Zijn er dingen waar jij uh, speciaal naar uitkijkt? We hebben zo'n uh, zo platte grondje op de achterkant van de uitnodiging. En dan zitten we vrij dicht bij de ingang waar uh, de koning naar, uh, naar binnen komt. Dus op Het moment dat hij dan de kerk binnenkomt, kunnen we het denk ik uh, vrij goed zien. Dus dat valt wel een mooi moment uh, om echt naartoe te kijken, ja. Je mag geen foto's maken zelf, hè? Nee, klopt. Uh, je mag wel een mobieltje meenemen, maar het is ten, ten strikste verboden. Dus dan, uh, dan doen we dat ook niet. Het is ook maar beter om het niet te proberen. Het zou toch zonde zijn als je nog voor dat moment uit de kerk wordt gezet, natuurlijk. Ja, daarom. Dat is uh, dan die foto nog we net weer niet waard. Nee, nee dan wel minder likes op Facebook, helaas. Tot zover. Uh, straks komen we natuurlijk terug op die inhuldiging... en alles wat ermee samenhangt morgen. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Ik voel me eigenlijk... Nou, ja, ik, ik voel me eigenlijk een beetje onderhuis uh, bejegend. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. De politieke zaak bespreek ik vandaag met Boris van der Ham... oud-Kamerlid van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat klinkt hier natuurlijk helemaal dramatisch geëmotioneerd... de Kamervoorzitter van Nielsenburg ja. was dat. Um, u heeft ook wel eens uh, als Kamervoorzitter gefungeerd, vaak zelfs. Uh, begreep u iets van haar emotie vorige week... toen ze zo geraakt werd door het Kamerlid Buma van CDA? Ja, dat begrijp ik wel, want je onafhankelijkheid als voorzitter... dat is, ja, het is je, je belangrijkste um, positie, zeg maar. Dus op het moment dat iemand daar... Beetje in het, in het, een beetje bijzinnetjes, een beetje aan gaat lopen krabbelen, dan is dat gewoon heel onplezierig. En uh, dan schaadt dat ook het, uh, het aanzien van de voorzitter. Dus dat moet je gewoon niet doen. Nou, Arno die schreef er nog een aanleiding hiervan in de Volksrand. In Nederland is de politiek de voortzetting van de psychotherapie. Dat ken ik vond het ja. kennelijk allemaal een beetje overdreven, al die emoties. Als iemand zegt u bent partijdig. Ja, nou ja, goed. Bedoel, ik vind het ook goed dat er ook emoties zijn in het parlement. En als iemand zich echt heel aangesproken voelt, dan moet dat ook klinken. Er is overigens niks nieuws mee, hoor. Want ook al honderd eh, jaar geleden werden ook kamervoorzitters... voortdurend ook getart en gesart door kamerleden. Eh, waardoor ook kamervoorzitters daar, ik heb die verslagen wel eens gelezen... ook daar heel geïrriteerd op konden reageren. Ja, het is ging dat truc. dan ook over partijdigheid? Ja, absoluut, hoor. Ja, nee, zeker. Ik heb ja. <laughs> Een paar weken geleden was het debat over godslastering in de Kamer... en ik heb dat debat uit 1932 ook gelezen. En daar werd ook voortdurend door de communistische partij Holland... getergd, gereageerd op de Kamervoorzitter. En we was voortdurend aan het schelden... waarop de Kamervoorzitter een beetje sussend zei... wilt u nu een weinig rustiger worden? Dus, uh, die ja, wat dat liep niet betreft... uh, overstuur de zaal uit. Nee, die niet. Maar het mag best... politiek is mensenwerk, dus uh, dat mag af en toe ook blijken. Want, want heeft u het gevolgd vorige week donderdag... Ik bedoel had Buma wellicht een punt dat het in een bepaalde richting werd gestuurd... door de Kamervoorzitter, want dat kan natuurlijk ook nog. Ja, het kan wel, maar in dit geval, als ik het een beetje zo zag... ik heb het een beetje terug zitten kijken, omdat iedereen het erover had... was het vooral onduidelijk wat de Partij van de Arbeid wilde... waardoor de, dus de Kamervoorzitter niet kon inschatten wat er precies aan de hand was. Nou ja, dan moet ze dus een knoop doorhakken... en dan zal je altijd van mensen die er dan niet mee eens zijn... dan de klacht krijgen dat je partijdig bent. Ja, dat is een beetje het probleem. Maar... Dus lag eigenlijk aan de PvdA... Nou, het lag aan de onduidelijkheid, geloof ik. Althans, dat was in ieder geval het beeld wat ik ervan kreeg. Ja. Zeg, binnen die PvdA uh, is het trouwens ook een emotionele kwestie. Daar wilde ik het ook graag over hebben. De illegaliteit strafbaar stellen. De achterban is tegen. Dat bleek uh, bij, bij de leden op de partijbijeenkomst. Samson drukte toch door. Hoe schat u het in? Wat zal dat uh, met zijn leiderschap in de partij doen? Nou, op zichzelf ben ik er persoonlijk erg voorstander van... Uh, wat die meerderheid van de Partij van de Arbeid Congres heeft gezegd. Want illegaliteit, strafbaar stellen, dat is niet verstandig. Als, ook als voorzitter van het Humanistisch Verbond vind ik dat. Maar, um, kijk, Samson heeft op zichzelf vanuit zijn positie... het slim gedaan door direct te zeggen ik ga daar geen gehoor aan geven en dat voor de zaal te doen. Want daarmee trek je direct de pleister ervan af. Hij zegt, ik heb mijn handtekening gegeven, daar, daar hou ik het dan bij. Voor de zaak zelf vind ik het heel verstandig dat het nog even doorgaat, het debat. Vanzelfsprekend. Want hij gaat nu een partijraad organiseren en nog weer eens even verder gaan. Ja, dat dus kan wels... gaat die pleister er ook weer een beetje op. Juist. Ja, daarom. Dus, dus uh, inhoudelijk ben ik, ben ik er blij mee, maar als je het hebt over duidelijk communiceren dan laat hier toch wel dingen open en is het maar de vraag of hij over een paar weken dan ook met een andere boodschap kan komen... richting de Partij van de Arbeid. Ik hoop het. Ik hoop het voor de zaak zelf. Maar als hij daar een beetje aan het machanderen is... en uiteindelijk toch weer moet zeggen tegen dezelfde mensen... ja, toch ga ik het niet doen... Ja, dan smeert hij alleen maar die vlek nog verder uit. Nogmaals, dus ik hoop houden dat hij het lukt. Ja, maar, en politiek ja. gezien zegt u kan hij beter gewoon nu zijn mond houden en koers houden. Ja, vanuit zijn positie misschien wel. Behalve als hij nog iets in zijn achterzak heeft. Als hij toch nog de VVD kan bewegen om dit uh, onzalige plan niet door te laten gaan. Tegen Hans Spekman hè, Die schaart zich ook achter deze lijn. Die heeft natuurlijk gepleit voor meer invloed van de leden bij de PVDA. En Dan komt er een uitspraak en dan legt hij die naast zich neer. Vond ik ook wel opmerkelijk. Ja, nou ja, goed. Kijk, Hans Pekman. Die is natuurlijk wel partijvoorzitter. En heeft natuurlijk ook wel ingestemd destijds met de afspraak die de Partij van de Arbeid met de VVD heeft gemaakt. Dus ook daarbij. Um, is het een beetje dubbel. Hè? Nogmaals, het is geen goede afspraak. Maar ja, dan had hij zich misschien ook wat eerder moeten roeren... Uh, toen deze afspraak ook gewoon in het regeerakkoord stond... waar hij wel van zei, dat moeten we wel accepteren. Dus het is allemaal een beetje dubbel. Ja, ook, ook vanwege de invloed van de leden. Dus ja. ze krijgen invloed en ze hebben hem eigenlijk ook weer niet. Ja, ja, dus nou ja, of de Partij van de Arbeid, met onderleiding van, van Diederik Samson, gaat nog echt wat proberen bij de VVD om het open te breken. Dat zou heel goed zijn. En zit daar ruimte, denkt u, bij de VVD, ik, als ik u ik weet dat niet. De, heel veel VVD-leden vinden het weer uh, helemaal niks dat de Partij van de Arbeid zoveel voor elkaar heeft gekregen. Althans, dat ze heel veel hebben moeten inleveren lig, richting de vakbonden. Dus wat, wellicht uh, zeggen ze: nou ja, dit, dit houden we gewoon zoals het er staat. Aan de andere kant is er ook heel veel twijfel bij VVD'ers. Onder andere bij Fred Teven, de staatssecretaris van Justitie. Die zegt van ja, ik weet niet precies of dit gaat werken. Over de uitvoerbaarheid Precies, ervan. dus nou ja, ik zou zeggen laat dit dan. Hè. Het is zo'n belangrijk, maar ook negatief symbool. Schrap dit maar gewoon. Nou, dat, dat is uw opvatting ja. daarover. Uh, morgen hebben alle politici iets anders aan hun hoofd, uiteraard. Uh, en u ook, hè, volgens mij, want u bent ook bij uh, de inhuldiging. Ja, alle levend beschouwelijke richtingen zijn aanwezig. Dus daar zit er... De, de aartsbisschop, maar daar zit ook de voorzitter van het Humanistisch Verbond. En dat ben ik toevallig. Oh, nou, dat is, dus, dat is ook mooi. Weer leuk geregeld. Dus ik heb mijn jacket uh, heb ik aan en ik doe een mooie blauwe stropbas om en zo. Dus dat, uh, ik zie er piek fijn uit. En waarom blauw? Ja, dat vind ik gewoon een mooie kleur. Oh, okay. <laughs> een kleur nee, zo leuk bij het ogen. En ze hebben zoveel nadruk, dus het nee. past bij de ogen. Ja, precies. Nou, mooi. En uh, had u ermee ingestemd, de eten afgelegd of de gelofte? Als u nog kamerlid was geweest? Ja, hoor, ik vind het een folklore, ik vind folklore. Het is niet noodzakelijk. Daarvan ben ik wel overtuigd geraakt de afgelopen weken... in alle debatten die in de krant hebben gewoed over die, die zaak. Maar ik vind folklore wel leuk. Uh, dus ik had er wel aan meegedaan. En oh. overigens ja, vind ik dat natuurlijk de monarchie uh, uh, op zichzelf niet machtig moet zijn. Maar destijds als Kamerlid heb ik er nog voor gezorgd dat de koningin niet meer bij de uh, formatie betrokken is. Dus wat dat betreft heb ik mijn bijdrage er al aan geleverd. En dus zit u, denk ik zo, op een plekje ergens helemaal achter een pilaar. achter <laughs> Ja, ik zit in vak U. En dat houdt in dat je inderdaad achter een aantal pilaren zit. Maar daar zitten altijd hele goede televisietoestellen. Dus dan kan je heel goed kijken wat er een paar meter verderop achter die paal gebeurt. Goed. Boris van der Ham, dank. Tot de volgende keer. Tot ziens. U krijgt verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het blijft Amsterdam-Lucella. Een nieuwe aanrijding op de A10-de ring van Amsterdam. Daardoor tussen de knooppunt Watergraafsmeer en Rij 5 kilometer. Bij Rij zijn twee rijstroken dicht. Andere kant op staat tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 3 kilometer file. Op de A10-de ring richting Zaanstad voor de Koentenol 4 kilometer. Er was een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Alle rijstroken zijn weer open bij de Alfred 4 kilometer.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 De Ierse Maria Fleming, die haar leven wil beëindigen, mag daarbij niet worden geholpen door haar echtgenoot. Dat bepaalde vanmiddag het Ierse Hoge Rechtshof. Een belangrijke uitspraak in Ierland. Correspondent Arjen van Horst. Uh, Arjen, even, hè, waarom uh, wil deze vrouw het echt met behulp van haar man doen? Het, het leven beëindigen? Omdat ze het zelf niet kan. Ze heeft multiple sclerose, is stervende, is fysiek dus uh, niet in staat om zichzelf van het leven te beroven. En daarvoor heeft ze dus de hulp van haar man nodig. Het probleem is, in Ierland is zelfdoding niet strafbaar meer. Dat is 1993 uit het wetboek van strafrechten gehaald. Maar hulp bij zelfdoding is in alle gevallen nog steeds strafbaar. En op welke gronden wilden ze dan toch die toestemming krijgen? Nou, ze stapten naar de rechter. Ze, uh, ze baseerden hun zaak op, op, op grond van de grondwet. En zeiden, van, ja, dit, dit gaat om gelijke behandeling. Iemand die wel in staat is, fysiek in staat is... zichzelf van het leven te beroven kan dat zomaar doen zonder dat uh, dat strafbaar is... zonder dat daar iemand voor vervolgd zal worden. In mijn geval heb ik, ben ik gedwongen de hulp van anderen in te vragen... en dan wordt het wel een strafzaak en die personen worden vervolgd. Dat is discriminatie, zegt deze dame. En daarom is het naar de rechter gestapt. Ja, Want wat, wat gaat het stel nu doen... nadat het hooggerechtshof deze uitspraak heeft gedaan? Ja, een man gaf uh, na de uitspraak een persconferentie... en hij zei, er zijn een aantal mogelijkheden. Eén is dat we naar de... Europese rechter stappen dat we een beroep doen... op de Europese conventie van de rechten van de mens. Of, ze zegt, zegt hij, we gaan naar huis en dan overwegen onze opties. En een van die opties is dat ze inderdaad besluit... zichzelf van het leven te beroven met behulp van een man. Hij zei, het uh, de, de, de, de, de hoge rechtshof heeft vandaag... over de toekomst van mijn vrouw besloten... het kan zomaar zijn dat de rechter straks over mijn toekomst moet beslissen. Want daarmee wil hij dus zeggen, ik ga mijn vrouw helpen... Als zij dat wil, als zij zichzelf van het leven wil beroven. Arjen van der Horst was dat? You took your time with the call, I took no time with the fall, you gave me Jepsen, call me baby, hoort u. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En nu hoort u Martijn Nijhuis. Alle media pakken groot uit met de inhuldiging alvast. Op de sites van RTL Nieuws en NOS kleurt bijna alles oranje. Op het liveblog van RTL staan onder meer home-video's... van verslaggever Anton Peters. Dit is de plek waar alle satellietwagens zijn opgesteld... van alle pers uit binnen- en buitenland. Dit is onze buren, Sky News uit, uit Engeland... En zo maken wij hier al onze filmpjes voor de komende dagen. RTL Nieuws raadt iedereen aan om alles te volgen via een app. Ook de NOS is bezig mensen over te halen via de smartphone te kijken. Bent u onderweg en wilt u nou helemaal niets missen van de inhuldiging, dan is er natuurlijk de NOS-app. En presentator Joen Tjepkema geeft ook nog even instructies. Wilt u nou naar de laatste video's, dan moet u even met uw vinger van... Rechtsstellingen gaan twee keer langs sport en voetbal en dan komt u bij de laatste video's terecht. En op het live-blog van de NOS staat onder meer een filmpje over de voorbereidingen op Curaçao. Daar werd al uit volle borst gerepeteerd. Ja, want op Curaçao kunnen ze wel lachen om het koningslied. De wee van Willem. Ah, drie vingers in de lucht, kom op, kom op. Een beetje meer beweging, dat had van mij wel gekund. Maar ja, Stefan Hollanders, hè. De B van Willem. De B van Willem staat. <laughs> een BNR Nieuwsradio houdt het sober. Geen oranje balken op de site, geen liveblog ook. Er is wel een gesprek te beluisteren met een reclamedeskundige. Die zegt dat er relatief weinig speciale oranje producten in de winkels liggen. We wisten natuurlijk pas drie maanden eh, dat Beatrix ging aftreden. En bij een EK of WK beginnen adverteerden zo merken vaak wel een jaar van tevoren. En het is natuurlijk ook maar één dag in plaats van een hele periode... waarin de spanning wordt opgebouwd. Dus eh, als je gadgets laat produceren en die liggen zeg maar na morgen nog in de winkel... dan zijn ze natuurlijk gewoon waardeloos geworden. Ja. RTV Oost ging vandaag de regionale variant van het Koningslied in première. Gezongen door lokale grootheden als Marga Bult, zangers uit talentenprogramma's... En Mannenkoor Karrespoort. Satirisch BBC-programma Have I Got News for You had uh, het uh, over het rumoer rond dat officiële koningslied. A song composed to mark the inauguration of the New King was withdrawn by the composer after it attracted a storm of criticism. Let's have a look. Nou, voor de duidelijkheid, er werd niet gelachen om de zang... maar om de videoclip. Er is een stukje waarin een man zijn hond over zijn buik aait. En als je het beeld stilzet, dan lijkt het alsof de man de hond bevredigt. Het is een dus. In de NRC Handelsblad natuurlijk uitgebreide aandacht... voor het overlijden van Jeroen Heldering, oud-hoofdredacteur, voormalig columnist. Vorig jaar was hij nog te horen op deze zender met het ogen morgen. Toen was hij al dik in de negentig. En toch werkte hij nog steeds voor de goedkeuring van zijn vader. Ik denk ook wel eens dat mijn vader, die al, al uh, 54 overleden is. dat hij toch wel een zekere uh, voldoening zou terugkijken op uh, wat ik uh, gepasseerd heb. En na zes, aandacht wederom voor het overlijden van Heldring, Dan een gesprek met Mark Kranenburg, journalist van Energiehandelsblad, die met hem werkte op de Haagse redactie. Morgen, 30 april, de troonswisseling. Radio 1 is erbij. Van zometeen 7 uur tot morgenavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stap nu daadwerkelijk te nemen.